Ah, twee ogen zo duister, die vragen misschien. Waarom toch, mijn liefste, mag ik jou niet zien? Een hemelpoort ging voor hem open in het huis van de blinde soldaat. Wanneer op een zonnige morgen een wieg in het kamertje staat, toch werden die avond in stilte veel bittere tranen geuit. Wanneer hij haar vraagt, toen mijn liefste, hoe ziet onze jongen eruit? Twee ogen, Die zullen toch nimmer het wiegje zien staan. Twee ogen zo duister, die vragen misschien. Waarom toch, mijn jongen, mag ik jou Waarom toch mijn jong?